Op Kreta zijn gebouwen verwoest bij een aardbeving. Vanochtend begon de grond daar te trillen. De beving was vooral te voelen in het oosten van het Griekse eiland, zegt correspondent Kees. Het is best een uh, behoorlijk bewoond gebied waar een aantal uh, dorpen zijn. En uit uh, de meeste van die dorpen wordt toch aanzienlijke schade gemeld aan huizen, aan winkels, uh, kerken. En tot nu toe is één dode gevonden. Dat was iemand die een kerk aan het repareren was. Door de aardbeving op Kreta zijn ook sommige wegen onbegaanbaar geworden. Mona Keizer komt niet terug in de Tweede Kamer. Ze was staatssecretaris van Economische Zaken. Maar werd afgelopen weekend ontslagen. Want ze had in de Telegraaf openlijk haar twijfels bij het invoeren van een coronapas. Mona Keizer was ondertussen ook nog Tweede Kamerlid voor het CDA. Maar vandaag liet ze weten dat ze haar zetel opgeeft. In Almelo is morgenavond een stille tocht voor twee vrouwen. die daar anderhalve week geleden zijn doodgestoken. Het gebeurde in een flat. Een man stond daar, daarna met een kruisboog te zwaaien op een balkon. Agenten hebben op hem Geschoten en daarna is de man naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft hem nog niet kunnen verhoren. Misschien heb je er iets van meegekregen, Global Citizen Live, een muziekevenement dat via streams de afgelopen 24 uur te zien was om aandacht te vragen voor klimaat, hongersnood en een betere verdeling van de vaccins. In onder meer New York, Parijs, Lagos, Sydney en Rio de Janeiro waren de shows. Good morning to you from our corner of the world. How y'all doing? We have Ed Sheeran, Doja Cat, Black Eyed Peas. De verandering change moet komen van onze grootste bedrijven en onze Maar de beweging heeft altijd bij de mensen. En die laatste was zangeres Lorde. Maar ook Coldplay en Billy Eilish traden op. Er werd flink geld opgehaald: 800 miljoen dollar voor de bestrijding van armoede en hongersnood. En meer dan 300 miljoen dollar voor het klimaat.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 Jouw keuze, ZFM. Yeah.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 Yellow flex, uh-huh. Ik heb big ass bling om mijn nek, uh-huh. Ik heb een pook als gevuld met snacks, uh-huh. Ik heb 4, 5 bitches, in 6. Uh-huh. Ik binnen, uh-huh, veel te clean, uh-huh. Nam je meid en ik vluchtte van de scene, uh-huh. Kom vaak als de verliezer uit de ski, uh-huh. Nu moet ik wat pakken wat ik verdien, uh-huh. Dus flex, uh-huh. Yellow flex, uh-huh. Fuck rijns, dus ik schrijf alleen checks, uh-huh. Bij een oldschool school nigga net treks, uh-huh. ik lits hem met links en rechts, uh-huh. Vroeger is het nog niet laat. Wat is de reden dat je nog niet slaapt? Come and do it for me. Set me.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 ik heb zoveel pillen, mannen dikker dan Ik ben met kleiner, even in die G-klasse rijden. Homie en dat Ik ben de lid, uh-ha, bitch, uh Laat me zien, baby shake like this, uh huh Ben a young little nigga, get rich, uh you come and comments, the shit in my skin. Kom binnen, uh-ha, met je bitch, uh-ha. you show, die kom, schudden mijn dick, uh Let's get it, uh-ha, let's get it, uh-ha. Hoe je make-up en je outfit is killing, uh huh This flex, uh huh, yellow flex, uh heb big ass, bring on my neck, uh huh. Ik heb een pook als vervuld met snacks, uh Ik heb 4, 5, budget in 6, uh Niet lillen, nee, niet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 Goedemiddag. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. CDA Mona Keizer geeft haar kamerzetel op. Ze werd zaterdag ontslagen als staatssecretaris van Economische Zaken... na uitspraken over het coronatoegangsbewijs. Keizer blijft wel lid van het CDA. Op Kreta is een dode gevallen na een aardbeving. Ook zijn zeker negen mensen gewond geraakt. Volgens de Griekse autoriteiten had de beving van vanochtend een kracht van 5,8... Informateur Remkes is weer in gesprek over de formatie met de onderhandelaars van D66, VVD en CDA. D66 Leider Kaag zei gisteren dat ook met PVDA, GroenLinks en ChristenUnie kan worden gesproken. Daarmee komt een mogelijk meerderheidskabinet weer in beeld. Het weer van West naar Oost trekt regen over het land. Voor de buien uit is het een graad of 20. Was so high. I did not recognize the fire burning in her eyes. The chaos that controlled my mind. She whispered goodbye. She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 Tonight I haven't a new clue how I'd even raise them. What would you do? 'Cause you always do us right. right. We just talk a while until my worries disappear. I'll tell you that I'm scared of turning out a failure. You'd say, "Remember."